11 uur, dikte Haark met het NOS-journaal. Radko Mladic zit in de gevangenis in Scheveningen. Hij kwam daar even voor half tien vanavond aan vanuit Rotterdam. Daar was hij aan het begin van de avond met een Servisch regeringsvliegtuig geland. Vliegtuig werd direct een hangar ingereden, die daarna werd afgesloten. Niet duidelijk is hoe hij vervolgens naar Scheveningen is vervoerd. Kort na negen uur stegen twee helikopters op... en tegelijkertijd reed er een kolonne-auto's weg. Die arriveerden een kwartiertje later op het complex van de gevangenis.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 In Syrië heeft president Assad een generaal pardon afgekondigd voor politieke gevangenen. In totaal zou het gaan om 10.000 gevangenen die worden vrijgelaten. De amnestieregeling geldt ook voor gevangenen die lid zijn van verboden politieke partijen, zoals de moslimbroederschap. Op het lidmaatschap van die partij staat nu nog de doodstraf. Het generaal pardon zou een poging zijn om tegemoet te komen aan de eisen van de betogers... die al twee maanden demonstreren tegen het regime van Assad.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 Nederland helpt in Libië nu mee met 6 F-16's en zo'n 200 militairen. Volgens Hille is na de verlenging het geld op voor nieuwe initiatieven. Door een technische storing zijn Nederland 1, 2 en 3... aan het begin van de avond enkele minuten uit de lucht geweest. Het ging om een storing van het analoge tv-signaal. Waardoor die wet veroorzaakt is onduidelijk. Volgens de Nederlandse publieke omroep hielden de problemen... voor klanten van de kabelmaatschappijen UPC en Ziggo langer aan... Tegen negen uur waren de problemen overal opgelost. De Duits-Nederlandse schrijver Hans Keilson is overleden. Zijn eerste boek verscheen in 1933 in Duitsland... en werd door de nazi's verboden. Om aan het naziregime te ontkomen vluchtte hij in 1936 naar Nederland. In de oorlog was Kelsson actief in het verzet. Zijn ervaringen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog... werkte hij onder meer uit in een roman In de ban van de tegenstander... en een novelle Comedie in Mineur...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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Is het tijd voor mij te gaan?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 Ik denk dat de komkommer, die ieder jaar opnieuw maar weer misbruikt en gekleineerd werd, ons willen vertellen dat er met hem, de komkommer, niet te spotten valt. Hij neemt wraak en maakt ons nu al dagen pijnlijk duidelijk dat hij heus wel echt nieuws kan zijn.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 on with the eye on tomorrow. She's a Swizzan rockstar. rockstar van Bill Wyman. Goedenavond, hartelijk welkom bij met het oog op morgen. Radko Mladic is aangekomen in Nederland, in de gevangenis van Scheveningen. Zometeen een gesprek met de internationaal strafrechtdeskundige Goran Sluiter. En ook met de man die naast de gevangenis woont en die dus alles heeft kunnen zien. Daarna een kleine reportage over de afscheidsreceptie van 39 eerste Kamerleden. En daarna dat gedoe rond de FIFA, de voetbalbond. Die 75-jarige blatter die voor een vierde termijn gaat... roept steeds dat er niks aan de hand is. Maar hij moet dat nu toch wel een beetje bijstellen... want de verhalen over corruptie zijn wel erg hardnekkig. Zelfs de sponsors beginnen zich te roeren. En het laatste onderwerp is uh, vetens tussen schrijvers. Ja, Shakespeare en Marlowe... Tolstoy en Turgenev, Byron en Keats. Het is van alle tijden. Een hele beroemde is de vete tussen Paul Theroux en V.S. Nijpaal. Maar de heren hebben het na 15 jaar bijgelegd. Ik praat erover met Hans Renders en Naipal kenner Anil Ramdas... die zelf ook weer in een vete verkeert met Joost Zwageman. Maar het levert soms ook wel wat op. Goed, eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 31 mei. En toen ging het heel snel met Radko Mladic. De inkt van de overdrachtspapieren was nauwelijks opgedroogd toen de servier naar het vliegveld van Belgrado werd gebracht. Hoog tijd om naar Nederland te komen. Radko Mladic has been extradited to the Hague Tribunal. Inmiddels is Mladic dus in ons land. Hij kwam even voor achteraan in Rotterdam. Daar komt de vliegtuig aan, hè? Ja, yep, check, maar toe en toe. De nieuwe woon- en verblijfplaats van Mladic is de gevangenis in Scheveningen. Ook wel bekend als de meest menselijke gevangenis ter wereld. Volgens sommigen is het zelfs een gezellige boel. Hij mag zich vrij bewegen in een bepaalde compound van de Verenigde Naties. Waar hij bijvoorbeeld samen kan koken met de ex-president van Liberia, Charles Taylor. Ook is er ruimte om te sporten en om bijvoorbeeld heel veel boeken te lezen uit de bibliotheek. Dan naar die andere bangmaker, de komkommer. Volgens een onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit... is er niets aan de hand met de Nederlandse komkommers... en draagt hij geen EHEC-bacterie bij zich. Komkommentelers voelen zich gesteund door het onderzoek. Deze resultaten luchten mij wel op, maar goed, het bevestigt wat wij eigenlijk al wisten. Op komkommers uit Spanje hebben onderzoekers in Duitsland... wel de ehec bacterie aangetroffen. Toch is het niet de variant die de ziektegolf in Duitsland heeft veroorzaakt. De waarschuwing om geen rauwe komkommers, bladsla en tomaten te eten... geldt dus nog steeds in Duitsland. Op 101-jarige leeftijd is schrijver Hans Keilsson overleden. Grote literaire roem viel hem heel lang niet ten deel. Tot vorig jaar zijn werk werd herontdekt. De New York Times noemde hem een van de beste schrijvers ter wereld... vanwege zijn werk over de Tweede Wereldoorlog. Kelson bleef er nuchter onder. Een grote ontspanning. Dit kunt u begrijpen. Dat er mensen zijn die luisteren naar dat wat je geschreven hebt. Dat ze kunnen waarderen. Dat doet mij echt goed. Maar ik blijf dezelfde die ik ben. Voorzichtig. Bescheiden scheiden hoe dat je houdt. Ouders, let op uw kroost, want de jongeren drinken steeds meer... en worden vaker met acute alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Vorig jaar steeg het aantal coma-zuipers met ruim een derde. Het dronken worden is bijna een doel op zich geworden... en dat, dat is een groepsgebeuren waar jongeren aan meedoen. Er werden bijna 700 coma-zuipers opgenomen. Ondanks alle campagnes experimenteren jongeren steeds vaker met alcohol. In de alcoholpolie komen ze de gekste dingen tegen. We hebben kinderen gehad die 18 uur in coma lagen. We hebben kinderen gehad die kwamen binnen met een temperatuur van 31 graden. Dat is gevaarlijk. Voor journalisten zijn die jongeren moeilijk te vinden. Maar sommige joggers op straat, die zelf natuurlijk geen druppel alcohol drinken... weten wel wie de coma-zuipers zijn. VMBO ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. wat lager ook. Ja. Praktijkonderwijs. Ja, die, die vinden dat wel stoer. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, uh, Erik Stegeman is uh, gieropractor in Den Haag. En woont naast de gevangenis in Scheveningen. Goedenavond, meneer Stegeman. Goedenavond. Ja, u heeft tien jaar geleden Milosevic zien aankomen... en drie jaar geleden Karadzic bij de gevangenis van Scheveningen. Zit, van? U, zit u nu weer, of zat u nu weer op de eerste rang? Zat ik weer op de eerste rang. Ja, voor de derde keer, om het trio compleet te maken. Ja, en, en wat heeft u gezien? Um, ja, wat jullie op tv gezien hebben, hè, dat op een gegeven moment die twee helikopters aankwamen. En uh, die landden vlak voor ons, net als tien jaar geleden. Maar iedereen dacht al, ja, he, daar kan je gewoon niet uitkomen. Met wel alle ogen gericht waren op de helikopter, gingen daar de deuren open en kwamen de vier auto's binnenrijden. En uh, ja, daar bleek je achteraf ingezeten te hebben. Ja. Dus hebben hebben wel iets geleerd van de voorgaande keren? Ja, ik denk het wel. Het is elke keer anders. De eerste keer met een losje fiets vlak voor ons, voor onze neus, uh, met de helikopter. De tweede keer is je op een andere plek geland met een helikopter. En nu met de auto. Ja. Uh, waren er veel journalisten op uw dakterras? Nou, alle daken er vol zo ongeveer. Bij ons zaten, uh, zaten ook uh, de Reuters en de Nos... En de andere daken de andere verslaggevers en reporters. Dus uh, het verrassingselement van de eerste keer dat, uh, was deze keer niet meer het geval. Nee, want geloof ik geloof dat ze al lang geleden een contract met u hadden gesloten, hè? Ja, die kwamen vrij snel naar Milosefiets, uh, wetend dat die andere twee ook zouden komen. En die uh, hebben gelijk uh, eigenlijk hun plek gereserveerd, zo gezegd. Ja, maar zijn ze dan niet een beetje zagrijnig dat ze geen beeld uh, kunnen, hebben kunnen schieten? Nou, ik denk dat... De wat ze hebben kunnen schieten, uh, dat hebben ze, kunnen, heb, hebben ze geschoten, zeg maar. Want er was niet meer te zien dan nee. wat ze nu ge, uh, gekregen hebben. Dus ja. wat dat betreft is dit, uh, ja, dit het optimale wat je, wat je hebt kunnen vanaf de buitenwereld hebt kunnen zien. Ja. U hebt een geldbedrag gekregen om uw dak open te stellen voor uh, Reuters. Wat hebt u met dat geld gedaan? Dat is naar een uh, goed doel gegaan, naar een, uh, onze bomenstichting die we opgericht hebben. Ja. Goed idee. Dank u wel, meneer, meneer Steegman. Oké, okay, graag gedaan. Ja, en het is nu klaar, hè? Het is nu voorlopig. rustig voor ons, ja. ja, ja. Oké, okay. nah, ja, dank okay, u wel. Doors. Ja, de krant van morgen. meegelezen door Trudy Vinderich. In Nederland overlijden ieder jaar 550 tot 760 demanterende ouderen... voortijdig door de medicijnen die ze krijgen. Ze slikken antipsychotica. Volgens Trouw werken die middelen nauwelijks... terwijl al jaren bekend is dat ze ernstige bijwerkingen hebben... bijvoorbeeld herseninfarcten. Antipsychotica zijn bedoeld voor de behandeling van psychoses... maar omdat er geen andere middelen zijn... worden ze op grote schaal voorgeschreven aan demente ouderen... met probleemgedrag, zoals agressie. Sinds 2005 is bij specialisten bekend... dat antipsychotica bij dementerenden tot extra sterfte leidt. In Nederland zijn de richtlijnen daarom aangepast. Verpleeghuizen moeten voor agressieve dementerenden... eerst andere oplossingen zoeken, zoals praten en afleiden. Maar uit onderzoek van onder meer trouw blijkt nu... dat van deze psychosociale aanpak weinig terecht is gekomen. De straling van mobiele telefoons kan voor mensen mogelijk kankerverwekkend zijn. Het is het formele standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie... die vorig jaar nog geen gevaar in de gsm-straling zag. Het nieuwe inzicht zal volgens de Volkskrant veel stof doen opwaaien, want de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat een kankerverwekkend effect van mobieltjes nog helemaal niet is aangetoond. De WHO zet mobiele telefoons in de categorie van mogelijk kankerverwekkende factoren. In die categorie vallen bijvoorbeeld ook uitlaatgassen. De organisatie spreekt van een zeer klein risico en dat er zeker nog meer onderzoek nodig is. De intensiteit van GSM-straling neemt overigens sterk af met de afstand, benadrukt de WHO. Wie handsfree belt of sms't, loopt sowieso geen risico. In de Telegraaf zeggen de PvdA en de SP dat ze snel een landelijk netwerk met alcoholpolies willen. Het vorige kabinet had al meer van dit soort polies toegezegd, maar tot nu toe is er weinig van terechtgekomen. Aanleiding is de forse stijging van het aantal jongeren met een alcoholvergiftiging, waar de Telegraaf vandaag over berichtte. In de Tweede Kamer is veel bezorgdheid over deze ontwikkeling.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 Nu, Duitsland in de greep is van de EHEC-bacterie... waarschuwt Spits Nederlanders die het komend hemelvaartweekend... bij de Oostenburen gaan doorbrengen. Zo is er het advies om voor vertrek nog even goed alle informatie... van het Duitse Instituut voor Volksgezondheid door te nemen. Op de website van het Robert Koch-instituut... is de informatie ook in het Engels te lezen. De EHEC-bacterie wordt niet alleen via voedsel verspreid. De bacterie is besmettelijk zolang die in de ontlasting aanwezig is. Vakantiegangers moeten daarom goed hun handen wassen. Het risico is namelijk erg groot bij openbare toiletten op bijvoorbeeld campings. Het Nederlands Bureau voor Toerisme schat deze week... Zo 54, dat zo'n 64.000 Nederlanders voor een korte vakantie naar Duitsland gaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Is wat je doet met mij. Je laat me voelen als een million. Sof van ik wil kinderen een huis en een taal met jou alleen. Oe, baby, oh, Diana. Oe, ik zag je staan in de discotheek. Je had iets met je toen je naar me kijkt. Het was even alsof je iets met me deed. Hoe ben, oh yeah. jee, ja, baby, oh, Diana.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 Waar ik zo lang op wacht Jij bent degene die zo lekker lacht Oh Diana, Diana mijn schat Lucky vons de derde samen met de rapper Campy Het nummer Diana Bij mij is ondertussen aan tafel er komen zitten Goran Sluiter. Hij is internationaal strafrechtdeskundige en erg bekend met het Joegoslavië-Tribunaal. Goedenavond. Ja, ja uh, het is allemaal nog. Uh, ik heb het zelf net voorgelezen. Het is heel uh, snel gegaan, he, al allemaal opeens. Ja, ja, dat is toch nog uh, uiteindelijk uh, een, een mooi moment. Zeker toen het met zijn gezondheid uh, daar een discussie over was in Joegoslavië. Ja, je weet maar nooit wat er nog kan gebeuren, nee. maar uh, hij is nu hier. Ja, uh, Toen hij net geland was, duurde het nog bijna anderhalf uur voordat hij werd vervoerd naar Scheveningen. Wat, wat gebeurde er in die hangaar, weet u dat? Nou, geen enkel idee. Je zou kunnen denken, misschien toch iets medisch, dat een Nederlandse dokter uh, even goed naar hem wilde mm -hmm. kijken. Ja, en hoe is hij opgevangen in Scheveningen? Daar zijn natuurlijk protocollen voor. Ja, er zijn vaste regels. Uh, er wordt een foto genomen, een vingerafdruk. Uh, hij krijgt natuurlijk informatie over het regime. En uh, er moet ook nog de dag dat iemand aankomt, moet er een medische keuring plaatsvinden. Hm. En dat is allemaal gebeurd, denk ik. Um, nou ja, de dag is nog niet afgelopen, nee, dus hebben we nog even. Nou, nou, nou, nou, een uurtje nog. Ja. U bent zelf daar ook wel eens geweest, hè, in de gevangenis? Ja. Weet u waar hij zit en onder welk regime hij gaat? Uh, ja, hij komt gewoon om het uh, algehele normale regime. Dat geldt voor het Joegoslavietribunaal. Uh, er zitten ook mensen van het ICC. Er zit, uh, ze hebben ook wel contact uh, met elkaar. Maar op zich zijn er uh, aparte regimes voor het Joegoslavietribunaal en het ICC. ICC? Dat is het Internationaal Strafhof. Ja. Uh, van... Want uh, daar zitten nog meer... Ja, uh, Charles Taylor zit er. Ja. Hè? Uh, Holleder zit er ook. Toch? Die, ja, daar, die, gevangenis. die is ver weg hoor. Die dat, zit ver weg. Uh, ja, daar hebben ze geen enkel contact mee. Maar en uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, natuurlijk Karachi zit er ook. Ja. Uh, gaan die elkaar tegenkomen bij het ontbijt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ze hebben inderdaad uh, gemeenschappelijke uh, uh, momenten waar ze samen zijn en uh, recreatiemomenten, luchten. Uh, uh, dus uh, er is heel veel interactie. En in tegenstelling tot wat je zou denken... want er zitten ook Bosnische moslims en Bosnische serven... Ja. Eh, ook als verdachten, uh, gaat het eigenlijk heel goed. En uh, schijnt, uh, schijnen de contacten en de, de sfeer daar heel goed te zijn. Ja, maar je, daar zou je wel bij willen zijn... Hè, als die twee mannen elkaar weer tegenkomen. Ja, dat... dat ik, ik, Aan ik, de ik, dat, lunch of zo. Ja, ja het, je voorstellen dat dat bijzondere momenten zijn. En, want dat uh, gaat gebeuren, toch? Ja. Ja, er is geen reden om uh, ze apart te zetten. Dan moet, zou echt het onderzoek dat moeten vereisen. Maar ja, dat onderzoek is al lang afgerond. Dus er is geen belang om uh, iemand apart te zetten... omdat ze het verhaal op elkaar zouden kunnen afstemmen. Ja, weet u of ze op goede voet staan met elkaar? Nou, Karatje heeft wel laten weten via zijn juridisch adviseur... dat hij, uh, het hem spijt dat uh, Mladic is aangehouden. Uh, dus ja... Uh, ik weet niet hoe dat natuurlijk in het echt is, maar uit die verklaring bleek niet dat hij een hekel had aan Nadits. Nee. Um, ja, dan zijn zaken. Wat wordt het meest ingewikkeld aan die zaak? Uh, het meest ingewikkeld is om het binnen een redelijke termijn af te ronden. Dat is de grootste uitdaging. Het bewijs, uh, dat moet geen enkel probleem zijn. Nee. En hij moet natuurlijk gezond blijven. Ja, dat is een beetje de gezondheidsparadox. Omdat iemand uh, ongezond is, wil je het snel afronden. Maar juist omdat iemand ongezond is, kan je niet elke dag ja. heel hard werken. En, en denkt u dat hij een eerlijk onafhankelijk proces krijgt? Nou, dat zal vanuit de verdediging, denk ik, ook naar voren worden gebracht. Dat dat uh, met iemand die al zo lang wordt neergezet als de grootste oorlogsmisdadiger. dat je dan eigenlijk de onschuldspresumptie niet meer uh, geloofwaardig kunt uh, handhaven. Dat doet Karatsiets ook in zijn verdediging. En ik neem aan dat uh, Mladic dat ook gaat doen. Het is natuurlijk. Uh, er zijn al zoveel processen ook geweest waarin hij prominent wordt genoemd. En dan nog. Uh, in dit proces eigenlijk geheel onbevangen ernaar kijken... dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja, Maar goed, stel dat die aanklager dit proces... in relatief korte tijd zou willen afhandelen. Hoe zou u dat daarna moeten pakken? Um, het eerste initiatief ligt bij hem. Hij kan natuurlijk de aanklacht nog een stuk kleiner maken. Hij heeft al wat gewijzigd, maar het zou nog uh, misschien best kleiner kunnen. Hij kan er ook verplicht toe worden door de rechters... En als die aanklacht wat kleiner is, kan het sneller. Wat bedoelt, wat bedoelt u met kleiner? Nou, dat, dat je zegt: van We uh, zijn nu elf punten. Dat je zegt: Nou, we doen er maar drie punten. We doen, of we doen bijvoorbeeld alleen Srebrenica. Daar zitten ook wel weer nadelen aan. Maar uh, het kan dan wel een stuk uh, sneller. Dus dat zou de aanklager uh, misschien kunnen doen. En een ander punt is dat de aanklager uh, zou vragen aan de rechters om. Uh, de zaak strak, strak in handen te houden, om het strak te leiden. En de verdediging, als die allerlei politieke toespraken zou willen houden... daar echt op toe te zien dat dat niet gebeurt. Ja. Er zijn al drie rechters aangewezen. Uh, ja. Zijn die onafhankelijk? Uh, nou, ik ken ze niet allemaal. Uh, de, de, de, maar de Nederlandse rechter ken ik wel. Dat is rechter Ori. En uh, dat is iemand die een, ja, de... een, een, een geweldige reputatie heeft. Maar ook een beetje omstreden is... Nou, hij heeft, het, het, het, het probleem wat uh, zou kunnen spelen is dat hij natuurlijk uh, een Nederlander is. En dat uh, ja. nou, hij zou zeggen van ja, dat, uh, de, de Nederlanders hebben een appeltje met mij uh, te schillen. En uh, ik heb daar geen enkele kans. Maar uh, dat is, dat is uh, niet iets wat, uh, wat denk ik gaat, uh, gaat lukken. Het is niet een reden om te zeggen, deze rechter is voor ingenomen. Ja. Er zijn mensen die vinden het niet ideaal. Nee, het is niet ideaal, maar dat is het probleem met alle rechters. Want er is eigenlijk geen enkele rechter meer te vinden binnen het Joegoslaven-tribunaal... die zich nooit in een andere zaak over uh, feiten heeft uitgelaten... die weer met deze zaak te maken heeft. Ja, er is ook nog een Zuid-Afrikaan. Die ja. heet Bacone Justice. Prachtige naam voor een ja, rechter. Ja, grappig, ja. <laughs> Moloto. En dan een Duitser, eh, Vloege... Ja. En die heeft in 2009 een interview gegeven aan De Spiegel, waarin hij zegt dat het er voor hem niet toe doet of een massamoord genocide wordt genoemd of volkerenmoord, terwijl hij daar nu wel over moet oordelen of dat genocide is of niet. Ja, ik heb dat interview gelezen, ja. maar het is, het is, uh, er is niks aan de hand. Uh, het gaat gewoon om zijn uh, punt dat hij wil maken, en dat ben ik volledig met hem eens, dat je, uh, genocide is een ernstig misdrijf. Maar de andere misdrijven kunnen natuurlijk net zo ernstig zijn, misdrijven tegen de menselijkheid. Dat hangt maar net af van de, van de omstandigheden. Ja. En dat we daar ons niet te veel op moeten, op moeten richten op dat woord genocide. Nee, maar goed, de, de, de andere kant gaat natuurlijk proberen om zo'n orie dan weer in, in uh, discrediet te brengen. Ja, we ja, moet nog maar afwachten hoe ja. iets zich gaat opstellen. Maar als het net zo gaat doen als uh, Karatschits of bijvoorbeeld een sesschel... die uh, zullen alles aangrijpen om inderdaad het oh, ja. tribunaal in discrediet te brengen. Uh, zullen we het proces op de voet blijven volgen? Ik, ik hoop het wel, want dat is ook een beetje het probleem met dit soort processen. Ja, dat het begin in de aandacht ja. is. En dan, uh, ja. Zo Karatschits horen we ook uh, zelden meer niet van, hè? Uh, proces. Nou, het is openbaar, dus iedereen kan er naartoe. Ja, nee, maar... U weet wat ik bedoel. De aandacht verflauwt onherroepelijk als het zo lang gaat duren. Goed hartelijk dank voor uw komst. Coran sluiten u. Internationaal strafrecht deskundige. Tu cherches quoi, raconterai la mort, tu t'es prend pour qui, toi aussi tu détestes la vie. Grace Jones met I've Seen That Face Before. Zij trad vanavond op in Zurich op het congres van de FIFA... waar voorzitter Blatter zal worden herkozen. Dus misschien had ze het wel over hem, als ze dat lied heeft gezongen. Dat weet ik niet, maar in ieder geval weet ik wel dat het optreden niet vlekkeloos verliep... want ze werd boos op het publiek dat niet wilde dansen. I thought this was a party, zou ze hebben geroepen. Goedenavond, Iwan van Duren, journalist bij Voetbal International... Ja, goedenavond. <laughs> ja, wat een verhaal, hè? Ja, die Grace, hè? <laughs> Still going strong. <laughs> ja, maar goed, je kan toch niet verwachten dat die 75-jarige blad er meteen maar uh, op, op, de, op de stoelen springt? Nee, nee, dat moet hij zeker niet meer doen op zijn leeftijd. Nee. Dat, is dat filmpje, dat, is ook dat hele bekende filmpje, hè, waar hij die, waar die van het podium afduikt. Ik weet ja. niet of je dat, ja. dat kent. Dus nee, dat, maar dat zal er weinig aanleiding toe ja. voor op het moment uh, om op de stoel te springen. Maar goed, zo'n uh, verstoorde uh, Grace Jones, is dat kenmerkend voor de sfeer daar? Nee, dat is denk ik zeg meer over Grace Jones. Ah, ja. die, die oude diva dat, uh, die heeft altijd ook al haar eigen kuren gehad. Ja. Maar ik denk niet dat dat echt een zaal is, want ik ben als bij die vergaderingen geweest, uh, die FIFA vergadering her en der en daar zag ik uh, vooral heel veel mensen die half slapend daar zaten of ja. die... Die zijn ook wel saai en dat is natuurlijk een hele gespannen situatie ja. ook, zeg maar. Dus het is niet echt een uh, feestje. Nee, morgen wordt hij dus herkozen, tenminste, daar gaan we vanuit. Maar er is ontzettend veel kritiek van de FE, de, de Engelse Voetbalbond... gesteund door Prins William, hoorde ja, ik zojuist. William heeft graag gesloten. Ja, heeft ja. ja, maar ook een aantal belangrijke spo sponsoren. Hè. Je hebt de Adidas, de Coca-Cola, de Visa. Vrijdag zat je ook in de uitzending, uh, dat heb ik toen gehoord. Toen heb je toch dit niet aanzien komen, Nee, dat is, nee dit, is, dit, is, dit, is, dit heeft iedereen uh, verbaasd, brutaliteit. Het was eindelijk na al die jaren tegen de kandidaat gevonden... iemand die de moed had om, ook, uh, om zich ook verkiesbaar te stellen. En dat was al heel wat, zeg maar. En dat zo'n man dan op die manier uh, ja, onderuit wordt gehaald en weg wordt gezet... dat. Uh, ja, daar zouden ze in het oude Rusland uh, van watertanden, zeg maar. Dus dat, dat, ja, dat, dat heeft niemand aanzien. Komen. Die brutaliteit had niemand verwacht, denk ik. Nee, gisteren ontkende Blatter nog in alle toonaarden dat de FIFA in crisis is. Zo, so, what crisis. Maar vandaag zou hij toch wel hebben gezegd dat de FIFA schudt op zijn grondvesten. Ja, en de, de, de, de bodem van de piramide is het, is het is onderaan de piramide, hè? niet bovenin. Dat uh, moet wel even duidelijk zijn. Ja, en het is natuurlijk ook... Kijk, als er wat gedelegeerden niet op een willen stemmen, is niet zo'n probleem. Maar kijk, als de sponsors uh, moeilijk gaan doen, dan, uh, dan, uh, dan komen we aan de wortels. En het is wel duidelijk dat uh, Visa onder andere, maar ook uh, Coca-Cola, dat die toch echt not amused zijn. Je ziet ook uh, in Engeland begint heel veel... Daar zie je ook heel veel oproepen tot consumentenacties en dat soort uh, zaken. En dat zijn dingen die dit soort bedrijven natuurlijk heel nauwkeurig monitoren. Maar wacht, consumenten, worden, dan, worden mensen opgeroepen om geen Coca-Cola meer te drinken? Ja, ja, ja, ja, ja dat, is, dat, is, dat, dat is aan de. Dat zie je heel erg terug. in, in Engeland leeft dit veel meer dan bij ons. Hè? Dat is echt, uh, is, die zijn we eigenlijk verbaasd over dat niet de hele wereld op zijn kop staat. Maar daar zie je echt heel veel mensen, wat kunnen we doen? En daar, daar ontwikkelt zich dan ook onder. onder uh, en dat gaat heel snel, je weet het, het, het, het de samenleving is hyperger dan ooit. Het gaat ja. heel snel via Twitter en, en noem maar op allemaal. Van laten we dat dan maar gaan doen. En dat wordt natuurlijk heel erg Nou het nou in de gaten gehouden. Die bedrijven, dat kunnen ze niet hebben. Dus, en, en, en daarvoor dat natuurlijk wel de druk, want dat zijn natuurlijk. De, het, gaat om, het gaat uiteindelijk allemaal om geld zoals uh, gewoonlijk en niet om, om, om de bal. Ja. Dus daar krijgt hij wel benauwd van. Dus hij heeft wel een statement moeten maken. En uh, nou, dat heeft hij op zijn manier gedaan, zeg maar. Dan ga ik niet deze van harte, maar gewoon een politieke zet. Ja. Heb jij nog contact gehad met mensen die in Zurich zijn? Ja, er zijn een aantal landgenoten natuurlijk uh, daar. Uh, de, de, de, de top van de voetbalbond is er. Die moeten morgen ook stemmen. Of die mogen stemmen, maar dat is niet zo moeilijk. Uh, uh, en onder andere Bert van Oostveen, de directeur van de Nederlandse voetbalbond, is daar... Ja, die, uh, ja, ik, ik vind, eigenlijk, vind eigenlijk ook moreel gezien kun je niet op blad te stemmen. Ik bedoel, ja, je kunt moeilijk kritiek hebben als je op iemand stemt, vind ik. Maar hij, hij ziet dat toch heel erg anders. En uh, ja, er spelen zoveel belangen. Uh, hij, zegt, hij zegt zelf ook: dit kan niet, dit, dit gaat het hele voetbal. En er moet echt een zuivering komen in die hele voetbalbeweging. En Nederland is wat dat betreft een land dat uh, daarin redelijk voorop gaat. Oh. En, uh, en, en, en dat, heeft, dat heeft hij wel uitgesproken, heel duidelijk. Maar hij zegt altijd dan: uh, we, we moeten niet onze, uh, net zoals Engeland, ons gaan isoleren. Want, en dan komt er iets wat hij dan niet zegt, dan heeft hij nu weer een andere agenda. En Nederland heeft ook weer belangen uh, binnen de FIFA, die willen de, de Michael van Praag graag weer verder uh, brengen, zeg maar. Dus uh, het is, uh, dat, je kunt niet buiten die kudde gaan, want dan, uh, dan heb je gewoon heel veel problemen. Ja. Dus die stemmen gewoon mee. En vind je dat jammer? Vind je, als ze zich aan zouden sluiten bij die Engelse bond... en als nog veel meer landen dat zouden doen... dat je misschien dan toch een beweging op gang zou kunnen brengen... waardoor op zijn minst dat, dat, dat kiezen van zo'n voorzitter uitgesteld wordt? Ja, dat is bijna een retorische vraag. Ik, uh, ik, denk, ja, ik, ik heb niemand gesproken eigenlijk om me heen die dat niet jammer vindt. Het is natuurlijk een unieke kans, maar het is natuurlijk in Nederland altijd. Het is niet alleen hierbij, maar het is ook met handelsmissies naar China en noem maar op. Het is toch uiteindelijk je knopen tellen, je bent klein. Ja. En uiteindelijk wordt er altijd gekozen voor het economisch belang... of het politieke belang. En als je moreel voorop gaat lopen... dat doen we al heel lang niet meer. Ja. Maar ik zou het voor een voetbalbond geweldig vinden... als je hier een statement zou maken. Maar ik snap ook wel... als je directeur van een voetbalbond bent... dat je denkt, ja, als ik dat in mijn eentje doe... En dan ik het altijd heel makkelijk om te zeggen, jij moet dat doen. En als je zelf in zo'n situatie zit, dan denk je ook nog drie keer na. Maar ik zou het geweldig vinden. Ik vind echt dat Nederland dat zou kunnen en moeten doen. En, maar dat had ik ook al met het WK hoor. de Premier Rutte die bestond in het Noordwijkbladter. En iedereen die, die, die, die, die kustte zijn schoenen bijna. Van alles, want hij, hij heeft iets wat je wil hebben. Maar dan moet je eigenlijk op een gegeven moment zeggen, wegwezen jij. En dan een standpunt in durven nemen. Maar ja, dat heeft Engeland nu gedaan. Ja, en dat uh, en ja die staan met Schotland met z'n tweeën. Dat zijn niet echt sterk en die hoopten nee. natuurlijk op aansluiting van anderen, maar dat gaat echt niet gebeuren. Oké. Okay. Dankjewel, Iwan van Duren. Ja, graag gedaan. We houden het in de gaten, ja. Fijne avond. Dank je. Vamos a mãe que vai soltar Olá também que é menininha Se corpo e nutridinha Para o dele que a espiar Vamos a mãe que vai soltar O que ele sentia ele é que está Acabou-se todo de inguissar Vamos à literalidade Agora é só maternidade. O que ele sentia ele é que está Acabou-se todo de inguissar Vamos à literalidade Agora é só maternidade És menininha de hoje em dia Cada cinto e cobardia, Vou te fazer escoladeira Esta de mal para brincadeira És menininha de hoje em dia Cada cinto e covardia Vou com fazer escoladeira Esta de mal para brincadeira O que é sim, dia e ele é pescar Já estar Vamos ali entrar e dar Agora é só maternidade Wenn sie ihr wegstarren, ernst vamos a la agora somos a transmitir. Hola, vamos sem bem acabar a soltar. Olá também, pequenininha, que se curpi e nutridinha. Drão e ter cabo vamos sem bem acabar a soltar. O que ele é que está? Cabo stop de vamos à lhe Agora é só maternidade. O que ele é que está? Cabo stop de inguiçar, vamos à lhe Agora é só maternidade. Este menininha de hoje em dia Cada cinto e covardia Vou-te fazer escoladeira Esta te que uma brincadeira Este menininha de hoje em dia Cada cinto e covardia Vou-te fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira O que ele sente é dá Para missar, para fim de sair à hoje, a Agora é só uma O que ele sente é lexar? Tja, klein vrouwtje, oud is al, op altijd de blote voeten. Cesaria Evora, Cape en het nummer heette Nutridinja. Het was zo'n typisch Haagse afscheidsreceptie, maar wel een chique, in de Ridderzaal. Het was dan ook de afscheidsreceptie van 39 vertrekkende leden van de Eerste Kamer. En in de nieuwe Eerste Kamer, die volgende week wordt geïnstalleerd, keren zij dus niet meer terug. De afzwaaiers zullen met grote belangstelling volgen wat de gevolgen voor het functioneren van de Eerste Kamer zullen zijn. nu het te maken krijgt met het minderheidskabinet Rutte en met de nieuwe fractie van de PVV. En wie loopt daar tussen de receptiegasten in de Ridderzaal? Verrek, het is onze politiek verslaggever Hans-Andringa. Het feit dat ik hier nu iets mag zeggen tegen de Eerste Kamerleden... dat vervult mij met grote schroom en grote terughoudendheid. De Ridderzaal. Een glaasje bij de entree, lekkere hapjes... en een toespraak van premier Mark Rutte. De troon van het staatshoofd staat er wat verloren bij. Maar als het officiële gedeelte voorbij is... en de onderlinge gesprekken beginnen, ziet niemand die lege troon meer. Kees Slager van de SP is 73 jaar. Net als Egbert Schuurman van de ChristenUnie. Ze waren beide senator. Maar ze hebben hun eigen ervaringen, hun eigen verhaal en hun eigen toekomst. Meneer Schuurman, hoe lang heeft u in de Kamer gezeten? In de Eerste Kamer? 28 jaar. Nooit Tweede Kamer. Zou ik ook niet geschikt voor zijn geweest. Als u die periode van 28 jaar overziet... En wat voor staat is Nederland nu u de Kamer verlaat? En toen ik in 83 aantrad hadden we net het populisme van links achter de rug... met de daaraan gepaarde polarisering. Polarisatie politiek van de Partij van de Arbeid? Ja, ja, ja. en nu hebben we het, de polarisatie van, van rechts. Dat geeft veel onrust. Wat zien we dan aan dat populisme? Kijk, De populisme doet geen recht aan de ingewikkeldheid van de problemen... en komt wel tegemoet aan snelle verlangens van onze kiezers, van onze burgers... En die worden wat mij betreft dan een, uh, toch een beetje op het verkeerde been gezet. Je moet alles kunnen samenvatten in tweets en dat kan echt niet. Maar laten we zeggen, geen cent naar Griekenland betekent dat onze banken in grote problemen komen. En dat u en ik daar ook de lasten van zullen ondervinden. Minister-president Rutte heeft gelijk, maar de heer Wilders krijgt gelijk. Nu komt er een redelijk grote fractie van de PVV in die Eerste Kamer te zitten. Wat zal de invloed van de PVV-fractie zijn op het functioneren van de Eerste Kamer? Kijk, ik heb het zeven keer meegemaakt, een wisseling van de Eerste Kamer. En het eerste jaar is altijd wat onrustig. Ik veronderstel dat het komende jaar onrustig zal zijn. Zit het kabinet de rit uit, denkt u? Ik denk van niet, dat het populisme dat keert zich uiteindelijk tegen het kabinet. Kijk, eh, Wilders gedoogt op bepaalde punten het kabinet. Maar het hele kabinet gedoogt Wilders op alle punten. Ook op punten waarbij Wilders het kabinet eigenlijk ondergraaft. En dat vind ik een hele hartelijke situatie. En of ze dat lang volhouden, dat betwijfel ik. Blijft u de politiek volgen als u uh, thuis zit? Zeer zeker. Ik, ik denk dat ik een uh, hele lange ontwenningskuur zou moeten meemaken... om geen aandacht meer te hebben voor wat er in de politiek gaande is. Ja. Voor de SP in de Eerste Kamer, Kees Slager. Hoe lang Kamerlid geweest? Vier jaar. Waarom niet langer? Omdat ik het wel mooi vind. Ik heb het gedaan omdat de SP mij vroeg die plotseling vier jaar geleden explodeerde qua ledental en qua zeteltal. Toen zei ze, Kees, wil jij ook niet op de lijst voor de Eerste Kamer? Nou, dat vond ik toch wel een hele eer. En toen heb ik dus gedacht, nou, dat is een mooie, de carrière, dat gaan we doen. Hoe kijkt u terug op die laatste vier jaar? Met gemengde gevoelens. Ik merk dat ik toch vooral een journalist ben. Die probeerde mooie verhalen daar te vertellen. Maar het is toch, ja, ik, het is vervelend om te zeggen... maar het was toch een beetje padelen voor de zwijnen. Ik, ik had wel luisteraars en er was wel eens een minister, een Verburg bijvoorbeeld die zei... dit kan zo uitgezonden worden. Ja, dacht ik, ja, dat is waar. Maar vervolgens stemmen ze tegen. En dat is het vervelende. Dan schrijf ik toch liever een boek of hou ik een mooi verhaal voor de radio. Ja. Wat was nou het onderwerp waarvan ik echt hoopte van, ik hoop dat mijn verhaal hier het verschil kan maken? Ik, ik ben een Zeeuw, ik woon er nog steeds. En dat is het verhaal over de ontpoldering in de Westerschelde. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat ook cultuurlandschap heel erg waardevol is. En dat die het wiegepolder die men koet onder water wilde zetten, dat dat zo jammer en zonde is. En daar kreeg ik aardig wat medestanders voor. Maar uiteindelijk heeft mijn motie het niet gehaald. Alleen nu is er een nieuwe regering waar ik helemaal niet zo gelukkig mee ben. Maar uitgerekend, die regering lijkt nu alsnog mijn wens te gaan honoreren. Dus het is een dubbel gevoel. Veel uh, Eerste Kamerleden die maken zich een beetje zorgen... over de toenemende politisering van die Eerste Kamer. Vond u die Eerste Kamer ook niet zo politiek? Of vond u het eigenlijk altijd al wel een politiek gezelschap? Ik vond het altijd een politiek gezelschap. Er was gewoon een coalitie die een meerderheid had... En, en bij hoge uitzondering werd er af en toe eens een wet afgestemd. In de afgelopen vier jaar, onze zittingsperiode, zijn er zes wetten afgestemd. En daarvan vooral de laatste tijd toen die meerderheid van de coalitie was verdwenen. Dus het is heel betrekkelijk. Je, zeg ik al, je kunt een prachtig verhaal houden. En ook onderbouwd, hè? dus niet alleen mooi qua verhaal, maar ook eh, inhoudelijk eh, goed. En dan nog was het toch meestal zo dat het gewoon een politieke uitslag werd. Nu u uit de Kamer weg bent, blijft u de politiek nog volgen? Of was dit de carrière en ook een beetje eindebelangstelling? Nou, ik ben heel mijn leven buitenparlementair actief geweest. Ik heb bijvoorbeeld heel erg hard gevolgd om de Oosterschelde open te houden. Ik ben altijd heel erg betrokken geweest bij de anti-kernenergiebeweging. Het is niet zo dat ik de politiek vaarwel zal zeggen. Nee, met ah, kernenergie breken oh. gouden tijden aan. Ah, ja, zeker. En ik woon weer in Zeeland terug. Dus uh, daar gaan we nog wel even tegenaan. Er komt verzet tegen de tweede kerncentrale uh, bij Borselen. Er is weer een nieuwe organisatie, Borselen 2. Nee. En daar ben ik actief in. De naam Kees Slager blijven wij nog wel horen. Zolang ik tijd van leven heb, ik ben gisteren 73 geworden, dan wel. Dank. Oké. Okay. Hier we. are zijn hier. We here, hier. We We other day. We both agree and We We We We can't go on like this. No, I won't deny I still love you. I really wanted us to work. I, I, I, but it's much too late, it's, it's much, much too, too late, to late to turn back now. And even though it hurts, hurts me so, and I'm missing you, you. Yeah. I guess I'll take it day by day. day, by day. Yeah. I can't stop thinking about you, it's gonna, gonna take, take some getting. Bad day, bad day, bad day. Bad day, bad day. Bad day. als dit van Konya Das. Op het Literaire Heef in Engeland... hebben schrijvers V.S. Naipaul en Paul Theroux... elkaar afgelopen weekend de hand geschud. Dat was een bijzondere gebeurtenis. Want hun jarenlange vriendschap kwam 15 jaar geleden... namelijk ten einde door een conflict over een, een vrouw natuurlijk. En al die jaren spraken of zagen ze elkaar niet. In de studio schrijver uh, Anil uh, Ramdas. Uh, goedenavond aan Anil. Goedenavond. Ja, kenner, fan uh, van, van, van, <kwijnt> van Naipaul ook. Uh, je hebt hem ook op eens ontmoeten. Nou ja, ik heb zelfs <coughs> sorry, ik heb zelfs een week met <coughs> sorry. Met je een beetje water? Uh, nee, ik heb al, oh. Ik heb zelfs een week met hem gewoond in een kasteel in Rajasthan in India. Dus ik heb hem van heel dichtbij leren kennen. Ja, en heeft u daar toen ook wel verteld over die ruzie? Over de ruzie met Teru. Ja. Uh, nee, nee, daar sprak hij dus nooit over oh, met, okay. uh, met anderen. Maar ik heb wel een klein beetje kunnen meemaken... Uh, over wat de, wat de woede uh, van Teroe heeft veroorzaakt. De, de manier waarop hij kon spreken over mensen was onvoorstelbaar. We zaten een keertje tegen, uh, tegenover de Amerikaanse ambassadrice... en daar kreeg hij uh, mot mee om iets heel kleins. En hij stond op en, en liep weg... Hm. En toen zei iemand tegen hem van uh, she is not an American, uh, she is Danish. En toen zei hij langs de neusweg waar iedereen bij was, that's even worse. Oké. Okay. Maar goed, jij hebt geen ruzie met hem gekregen, begrijp ik? Nee. Nee, maar goed, waar ging het nou om? Het, was een, het ging om een vrouw. De vrouw van Napoleon had het aangelegd met Paul Through, was dat? Het? Ja, de eerste vrouw van Napoleon had ja. het. Ja, Wie het met wie heeft aangelegd, dat is niet duidelijk. Maar de eerste vrouw van Napoleon had daar. Alle reden toe, dat kan ik, dat, dat geloof ik meteen. Het oh, ja, is gewoon geen liefhebbende man. Nee, maar Naipaal was not amused. En wat, nee. wat, hij, wat deed hij toen? Ja, nou toen begon, toen begon hij uh, met een vernederingsclausule. Uh, uh, uh -huh. Hij zette uh, boeken uh, op het internet uh, voor heel weinig geld, waar handtekeningen in stonden. Allemaal kleinigheden, kleine lulligheden, ja. maar het was echt gewoon. Beste ja. Maar wat de daarna deed, dat, dat was wel schokkend. Want dan, toen schreef hij uh, een boek, een heel boek over de ware aard van Nepal, En uh, daar ging hij wel heel hard in door. Over doen? de aard en de persoonlijkheid. Dat hij een ongelooflijke racist was. En dat hij ook een vreselijke hekel aan Afrikanen had enzovoorts. En iedereen die Nepal maar ja, zeg maar tien minuten heeft ontmoet... weet dat hij... Uh, een ongelofelijke hekel heeft aan Afrikanen en aan Chinezen en aan Indiërs en aan Blanken en aan Indianen en aan Eskimo's en aan iedereen. Zo iemand voor racist uitmaken is gewoon futiel. Ja. En, en, en wat vind je ervan dat ze elkaar weer gevonden hebben? Heel merkwaardig. Ja. Heel merkwaardig. Je had het niet gedacht? Nee, het is, het is echt een complete verrassing. Ja. Ik ga even naar uh, Hans Renders in de studio in Groningen. Dag meneer Renders. Ja, Ja, directeur van het Biografie-Instituut. en uh, ja, een expert op het gebied van vetes en polemieken in de Nederlandse literatuur. Uh, uh, ja, ja. Uh, uh, verder. Nou ja, noem eens wat aansprekende voorbeelden. Nou ja, dat ligt er een beetje aan wat je onder literaire veten verstaat. Ik bedoel, zonder de literaire veten zou er geen literatuur zijn. Maar als ik dan een paar voorbeelden mag geven. De Duperon, iedereen kent die naam wel. Is heel bekend met zijn boekje de Uren met Dirk Koster. Hij had een gruwelijke hekel aan de wat zijige literatuuropvatting van Dirk Koster. Ja. Adéa morgen Willem-Frederik Hermans. Oh ja. morgen schreef daar ook een pamflet over. Onder de uh, niet mis te verstaande titel De Gruwelkamer van Willem-Frederik Hermans. Mm -hmm. Hermans op zijn beurt schreef natuurlijk ook weer een pamflet tegen. Mooi, en later heeft hij ook zijn beroemde Mandarijnen op zwavelzuur ja. Uh, geschreven. Ja, dat ging alleen maar over vetes. Nou, als we naar de meer recente tijd gaan, ik geloof dat meneer ze een, een probleem heeft, heeft met Joost Wageman, zo erg dat Joost en. Uh, en uh, anders niet in één studio willen zitten. Nou, dat is ja. natuurlijk de echte veten. We hebben... We, we hebben nog geprobeerd om Joost hier te krijgen. En dachten we, dan komt er een verzoening in met het oog op morgen. En dan, nee, dan de... straalt dat op ons af. Dat hoopte ik natuurlijk heel erg. Maar ja. ja, maar dan help je de literatuur niet mee. Je veten niet je, je eerst <lacht> Nee, die, u zegt die veten zijn goed voor de literatuur. Laten we Jeroen Brouwers niet vergeten, hè? Dat wilde ik net zeggen, oh. Jeroen Brouwers heeft, heeft twee uh, vetens... Tot, tot, tot grote hoogte uh, en ook tot grote literaire kwaliteit weten op te stuwen. In de jaren zeventig schreef hij een, uh, een themanummer van Tirade Vol over uh, Guus Leiters en uh, consorten. En uh, hij beschuldigde deze mensen ervan, door middel van hun literatuur... maar ook uh, met name door middel van hun kritiek in het parool... dat zij het fascisme in de literatuur terugbrachten. Jeroen mist natuurlijk ook dat het flauwekul was... maar het was wel een prachtig geschreven stuk. Ja. Later, dat is nog niet zo lang geleden, een jaar of tien geleden... kreeg hij ruzie met zijn uitgever Ronald Dietz... En dat was voor Jeroen Brouwers de ja. aanleiding van de Arbeiderspers. Hij ja. was toen de directeur van de Arbeiderspers. En Jeroen Brouwers was auteur van de Arbeiderspers. Waarschijnlijk ging het nergens over, maar ze kregen ruzie. Ja. En wat doe je dan als auteur? Dan kun je niet zeggen: het gaat nergens over. en ik ga acht delen feuilletons schrijven. onder eentje met de titel Extra Editie. Ja. Let op de woordspeling met dit. Uh, dus ja. daar, daar werd een soort literaire, uh, literaire backing aangegeven. Dus dit zou ordinair zijn. En alles wat niet deugde aan de hoge cultuur... Dat, uh, of uh, nou ja, aan, aan de, alles wat niet deugde aan de arbeiderspers, was een ja. konto van, uh, van dit te, nou ja. te schrijven. Maar goed, u, u zegt er zou geen literatuur zijn zonder vetes. Nou, dat is misschien wel een hele bouwde bewering. Maar ja, het is een beetje overdreven. Ja, dat is een beetje overdreven, hè? Maar goed, er komt soms wel uh, inderdaad iets prachtigs uit voort. Prachtige polemieken. Ik ga nog even weer naar Annie Randas. Is dat in, in, in jouw geval ook zo? met Je, je veten met Joost Wagen? Nee, dan? dat is geen prachtige polemiek. Dat is oh. een beetje een. Kijk, in, in, in het, in het, in het huidige. Uh, uh, internettijdperk uh, loopt het kennelijk anders. En uh, gaat het heel veel vluchtiger en snel. Uh, oh. De twee enige zinnige stukken die er zijn verschenen uh, uh, uh, in die polemiek... stonden in de Volkskrant en die waren uh, iets bedachtzamer... Ja. Maar ook dat heeft de literatuur niet echt veel verder geholpen. Nee, hoe hoe verklaar jij schrijvers, Vetus, het, gaat het altijd om vrouwen? Bij jullie het toch gaat, niet? Of ja, of wel? ja, wel. Het ging bij jullie ook om vrouwen? Absoluut oh. wel om vrouwen. Het ging om de kritiek die ik had op zijn boek, De Buitenvrouw. Oh. Op het feit dat hij die buitenvrouw, die een ontwikkelde zwarte vrouw zou moeten zijn. in mm. het boek heeft geportretteerd. Dus, dus de, de woorden in de mond gelegd en de gedachten van een, een ordinaire analfabete... Uh, mm. Ja. Straatmeter. Dus uit is... Maribo. Nee. En dat kon ik. Aantonen door de woorden die hij gebruikte. Maar ook de gedachten oh, ja. die deze vrouw zou hebben gekoesterd. De, de opvattingen die deze vrouw had. Die klopten totaal niet met nee. de klasse waar die vrouw vandaan zou komen in zijn boek. Ja, maar het ging, maar het ging dus niet om een concrete. om een, een vrouw van nee, nee, vlees nee. en bloed in jullie geval. Nee, het enige wat ik misschien niet had moeten zeggen. is dat uh, hieruit maar blijkt dat uh, uh, Joost Wagemann maar alleen maar zwarte hoeren kent. Ja. Uh, nou ja, goed. Misschien dat het ooit nog weer eens, uh, weer eens goed komt. Dat hoop ik dan maar. Uh, meneer Renders, wordt het altijd altijd bijgelegd, die literaire fetus, of sterven nee, mensen nooit. in barok? Nee, bijna nooit. Dus ik heb geen stichtelijke afsluiting. Nee. Het wordt bijna nooit bijgelegd, en dat komt omdat de meeste fetus... en ook deze fetus waar we het nu over hebben... Ja. ontstaan vaak, of door middel van de literaire kritiek... of anderszins, maar in ieder geval ontstaan vaak door opmerkingen... kritische opmerkingen over een boek van een schrijver. En je kunt veel met de schrijver doen, maar dat zal hij je nooit vergeven. Ja. Nou ja, dat klopt dan wel met het verhaal van Anil Randas. Ik, uh, ik heb je trouwens toch een fantastisch rijtje voor mijn neus hoor. Van internationaal Lord Byron en John Keats. Tolstoy en Turgenev. William Shakespeare en Christopher Marlowe. Ik bedoel, het zijn niet de minsten die uh, ruzie hebben gehaald met elkaar. Hè? Nou ja, maar ze moeten er wel over schrijven. Want anders ja, is het niet anders zo is er niks uh, aan. Niet, Nee, anders is het niet interessant. Ja. Dus je hoort het, uh, Anil, je moet er wel over schrijven. Ja, of met elkaar over debatteren, maar dan moet je wel bij elkaar willen komen en het ja. aandurven. Nee, maar volgens Hans Renders moeten moet, moet, moet schrijvers over hun veten schrijven en, en, en niet debatteren. Want anders levert het geen literatuur op. Ja, dat zal zonde zijn als je alleen maar schrijft en dan niet oog in oog nog eens een gesprek bevoeren. En deze, dit tijdperk kan dat niet meer. Nee, nou u hoort het meneer Renders. Officieel ja. weg. Ja, nee, we nee, gaan, ik we gaan, ja, nee, ik ben er nog. Ja, <laughs> nee, we moeten afscheid van u nemen, ja. want het uh, uur zit erop. Hartelijk dank okay. voor uw bijdrage. Graag gedaan. Aan de ook, dank je wel. Uh, zometeen dan hoort u nog uh, Casa Luna. Daarin spreekt Frank Dumosch met intensive care arts Rick Gerrits. En het gaat uh, over uh, de, de donorcodiciel. Hij vindt het belangrijk dat mensen orgaandonoren leveren. Ja, dat is ook al een oude kwestie. Goed, morgen dan is er weer in ochtend Dan zit hier uh, Clary Polak.